Uur Freddy van met het NOS-journaal. Je zweert wraak na de moord op een gevechtspiloot door terreurbeweging Islamitische Staat. TV-zender Al Arabiya meldt dat Jordanië als reactie zes veroordeelde terroristen zal executeren. Mogelijk gebeurt dat binnen enkele uren. Onder de veroordeelde terroristen is de Iraakse Al-Rishabi. Enkele dagen geleden werd er nog onderhandeld over haar vrijlating in ruil voor die van de Jordaanse piloot. De gevechtspiloot werd eind december gevangen genomen nadat zijn toestel in Syrië was neergestort. In een video van IS op internet wordt een man levend in brand gestoken. Dat zou de piloot zijn. Het abonneebestand van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo is gegroeid tot meer dan 200.000. Tot aan de terreuraanslag op de redactie in Parijs begin januari had het blad naar eigen zeggen zo'n 10.000 vaste lezers. Met de losse verkoop mee wekelijks rond de 60.000. Het is de overgebleven makers overigens niet gelukt om Charlie Hebdo elke week te laten verschijnen. Het eerstvolgende nummer komt op 25 februari. De Argentijnse openbaar aanklager die vorige maand onder verdachte omstandigheden dood werd gevonden, wilde president Kirchner laten arresteren. De New York Times schrijft dat er een klad arrestatiebevel is gevonden. Aanklager Nisman beschuldigt de president Kirchner en de minister van Buitenlandse Zaken ervan dat ze betrokken waren bij een doofpot affaire. Volgens deskundigen zou het uitvaardigen van het arrestatiebevel een ongekende crisis hebben veroorzaakt. In de wedstrijd NAC-PSV is de snelste rode kaart in de eredivisie ooit uitgedeeld. PSV-verdediger Jetro Willems kreeg al na 29 seconden rood. Hij kwam met een gestrikt been in op een verdediger van NAC. Hij raakte zijn tegenstander niet. Het vorige record was in handen van Feyenoord Kalou... die in 2001 na 61 seconden van het veld werd gestuurd. Het weer... Temperatuur vannacht van min 1 tot min 5. Lokaal mist en ook aanvriezende mist. En door een lokale bui kan het ook glad worden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 amsterdam Amersfoort bij de Afrit Bunschoten, 4 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug, luisteraars bij 7 Jazz. Tweede uur, tot twaalf uur ben ik nog bij u. En volgende week, ik heb het al aangegeven... dan uh, gaat het allemaal duren tot twee uur. S middags een vier uur durende live-uitzending. Met natuurlijk uh, u als gast, want u bent van harte welkom... hier op de Tolweg 10A. Er staan bodyguards voor de deur, dus als het te vol wordt... ja, dan, uh, <lacht> dan komt het er niet door. Nee, zo erg zal het niet zijn, maar we hopen wel dat het heel gezellig wordt hier. Een gezellige drukte. Uh, we hebben ruimte hier in de studio, maar we hebben ook ruimte nog in de keuken. Daar kun je ook nog een bakje doen, dus uh, dat zit helemaal goed. En natuurlijk heerlijke muziek. Gepresenteerd door uh, de presentatoren van nu, maar ook de presentatoren van vroeger. Althans, uh, enkele. Die zijn uitgenodigd en die zullen misschien ook opkomen draven. Nou, dat, uh, daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. We zullen een hoop uh, geschiedenis horen van de zender. En natuurlijk ook uh, heerlijke muziek live gespeeld. En dat vindt elk uur plaats, zo'n ongeveer zo'n twintig uh, minuten, een half uurtje live muziek door verschillende gasten. Ik ga u daar nog niets van verklappen, maar in ieder geval een gast die welkomt is Martijn Lutner. En het is de plaat hierna. Dus uh, ga ervoor zitten, geniet van weer een vol uur CFM Jazz. Tot zo. die zo leuk gitaar speelt. Dat is een oud leerling van me natuurlijk. Hij heet George Benson. Hij woont in Amerika, als ik me niet vergis. En, uh, nou, we hebben ervan genoten en we genieten ook van Martijn Lubner. En Martijn Lubner, luisteraars, dat is een meneer... die komt volgende week hier live spelen. Ik heb hem al eerder gedraaid het eerste uur. Hij klinkt zo. Misschien wel de gedoodverfde opvolger van uh, niemand minder dan uh, Toets Dielemans. Ja. Dames en heren, en dat is misschien wel de uh, gedoodverfde, zo moet ik het uitspreken. Uh, Opvolger van Toen uh, Stielemans. Een man die zijn hart en ziel uh, legt in, uh, in zijn mondorgel. En uh, dat heeft u kunnen horen. Hij heeft een mooie CD opgenomen. Dat heet Frankly. En het is allemaal muziek geïnspireerd, natuurlijk, op het repertoire van Frank Sinatra. Vandaar ook de naam Frankly. Ik ben naar de live presentatie geweest. Dat vond plaats in Eemnes. Plaatsje in de buurt van, uh, ja, wat is het? Uh, Amersfoort, Utrecht. Uh, da daartussenin ergens. En uh, nou, dat was met een prachtige band uh, waarbij hij werd ondersteund. Ook met muzikanten die ook op de cd meespelen. Nou, u heeft dat zojuist kunnen horen. Het is allemaal heerlijke muziek om naar te luisteren. Dave Crewson, dat is natuurlijk ook een uh, oude rot in het vak. En uh, bijgestaan door Lee Rittenhouder uh, spelen ze Get Up en Stand Up. Nou, uh, mensen, je bed uit. Kom op hoor. Als je met je koptelefoontje in bed ligt te luisteren, ik vind het allemaal goed. Maar uh, het is nou tijd om op te staan. Get Up en Stand Up. Thank you. Samba, gespeeld door Stan Getz en Charlie Bird. Nou, ik, zo triest vind ik het ook niet klinken, mensen. Maar ja, is de titel van het nummer? Een, een heerlijke Samba. Samba Trieste, zo heet het nummer. Begrijp het niet, want het klonk helemaal niet triest. Ik zei het net al. Stella Starlight... I'm Jazzy-versie van uh, Don't You Forget About Me. Dat was uh, Stella Starner en haar trio-luisteraars. Thelonius Monk. Die kent u vast ook wel. Hij kent mij ook, hoor Talonius. Hij zegt: uh, Charles, ik kom vanmorgen een deuntje bij je spelen. Nou, dat vond ik heel gezellig. Ik hoop u ook. Jullie Round midnight. Nou, we zitten in de ochtend. Dat is nauwelijks voor te stellen. Maken. Nou, dan maar even mee, eens, naar de situatie rond middernacht, Thelonious Monk, Quintet. net wakker, dan is het voor u uh, net middernacht geweest. Komt dat goed uit. En dan heeft u misschien wel, uh, wel zin in een stukje watermeloen. Nou, dat is ook geen punt voor hem hoor. Uh, een stukje watermeloen. En dat bieden wij u namens Miguel uh, Camilo, Want die, uh, die zorgt voor de muzikale omlijsting van de watermeloen. Het waterloopje langstak in, mensen. Man. Watermeloen op de ochtend. Ja, dat kan alleen maar bij Sieram Zandvoort. Daar luistert u naar ZFM M6. Nou, sommige mensen zeggen, ja, we moeten nou in Hemelsnaam duif met een, een watermeloen op de Nou, Niet zo ondankbaar zijn hoor, ik kan ook opeten dat, uh, dat ding toch lekker zo'n water. Je kan hem ook nog uithollen. Dan kan je hem uh, gebruiken met Halloween. Is een soort popoon weet je. Uh, een paar van die ogen erin maken en dan uh, ja, helemaal goed, helemaal gezellig. Uh, ain't that right, Count Basie? Lekker hoor, een orkest. weer eens nog goed. Lekkere, zwingende, heerlijke, zwingende muziek. En daar hou ik van. Ja, luisteraars. En dan kom ik hier net in de keuken van de studio. En dan zult u niet geloven. Inspecteur Cleizé loopt daar gewoon rond. Het is niet te geloven. En ik zeg: Wat komt u hier nou doen? Nou ja, daar wist hij eigenlijk niet direct antwoord op te geven. En ja, ik kan wel een beetje Engels. Maar hij fluisterde iets binnensmonds. En ik kon er eigenlijk geen soep van koken. Nou, in ieder geval, uh, hij zegt hij uh, brought music. Mm. Nou, dat herkende ik meteen. Mr. Pieter Sellers en de Pink Panther. Panther Strikes Again. Peter Sellers speelde in die films natuurlijk een. Uh, maar dit was het orkest natuurlijk dat had u uh, al begrepen, van Henry Mancini met uh, het thema uit de film The Pink Panther. The song is you, oftewel uh, het lied bent u gewoon zelf. Nou, Cannibal Adderley... Komt soms de muziek binnen als een kanonschot? Wij zien even zijn antwoord. Kanonnen wat zwingt dat er weer mensen wat een heerlijke muziek. Ja, en uh, dit is ook lekker hoor. los nog iemand met Netkin King Cole. All, we know we may never meet again before this moment sweet again Met op CFM Zandvoort, dat is maar goed ook, luisteraars. CFM Jazz met heerlijke muziek kende. Uh, de volgende nummer is getiteld, is gekieteld. Uh, zou mijn collega Ruud Jansen zeggen, is gekieteld. Uh, Sunday morning, oftewel zondagochtend. Nou, dan, dan ben ik nog helemaal legaal, want het is nog zondagochtend. Over tien minuten niet meer, want dan is het weer zondagmiddag. Maar uh, zover is het nog niet. Ik heb een drumstelletje meegenomen. Geniet. ...van uh, Mister... ...dan moet ik even spieken... ...Kool... ...of Cola... ...Tinquoyoka... ...Tinquoyoka... ...nou ik weet niet of ik het goed uitspreekt... ...maar de muziek is goed... Oh een eh uh, Cola ogen Goia zo heet hij ja James Taylor, die kent u natuurlijk uit de popmuziek, singer-songwriter, maar die heeft zich ook aan jazzmuziek gewaagd. En daar heeft hij de hulp voor ingeschakeld van Michael Wrecker van de Wrecker Brothers. Nou, dat klinkt zeer verdienstelijk, moet ik zeggen. Luister maar mee. Do me wrong, do me right. Tell me lies, hold me tight. your goodbyes for the morning light But don't let me be lonely tonight Say goodbye and say hello You know it's so good to see you but it's time Don't say yes But please don't say no I don't been turning my world upside down do me wrong but do me right right now go on and down Leave you home. And me. Beweest dat hij zich kan bewegen in jazzy kringen. samen met Michael Brecker van de Brecker Brothers. Uh, ik eindig de uitzending, luisteraars, want ja, zo laat is het alweer. Uh, met een klein bloempje: huh? een petite fleur. Chris Barber Band natuurlijk. samen met Monty Sunshine. Wens u allemaal ook heel veel zonneschijn vanmiddag hier uh, in ons koude kikkerlandje. En uh, dan kan je lekker strandwandeling maken. Doe dat vooral. Volgende week die vier uur live uitzending. Wij Bij ZFM Zandvoort waar u te gast bent op de tolweg nummer 10 Kom gerust binnenlopen luisteraars. Geniet met ons mee van... Uh, Presentor, presentatoren van Welweer en natuurlijk ook live muziek hier uh, in de studio. U mag het allemaal bijwonen, het, is, het kost allemaal niets. Haakjes verkrijgbaar voor 60 euro uh, per stuk? Nee hoor. Nee, uh, helemaal gratis. En wat willen we nog meer? Uh, een feestje meebeleven bij 25 jaar Ziefm Zandvoort. Dat is toch altijd leuk? En zeker ook nog uw, uh, uw favoriete muziek.